De zon nog dat is voor feen, want een beetje zonneschijn dat moet er zijn. Vergeten artiesten. Oh,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 En the voice of all the people is destroyed. All the people in the world are in the world, and all in the world are in the world. in de in the world of I'm a man of my life, I'm a man of my life, I'm a my Dan neem dan een vingerwijzing aan. Trek dan geen kwajesluit. Loop ook niet de huis eruit. Dan geef je toch in dier. En je wist ermee geen thuis. Och kijk dat maar aan kinder. Niet vinnig, niet vinnig. Dan ben je maar met eten, Niet slecht voor ons plezier. Als hij niet koken kan. Kijk eens wat doe je daar aan. Groot haar dan en zeg dat zij ook iets helpen kan. No. Mm -hmm. zijn instrumenten er aan. Hand. En dat spielt in harmonica, harmonica, harmonica. Want van je bord, Amerika, spielt niemand zo harmonica. Hij spielt van liefde en van de zee.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 Daar speelt Jim Harmonica. De tijden van de eer zijn nu vergeten De Nederland is niet meer in de vaar Ook Jim is oud en grijp geheel versleten En leeft nu van het geen hij heeft gespaard Maar in de dorpsgroep spreekt nog meer bij jongen van het dat eens door Jim daar werd gezongen. Vraag al het Jim dan lachen, zing het een spoor. van zingen allen luid in koor. Luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, die oude muziek. Een juist klinkt inger door ons insuline. Een juist klinkt voor ons Nederland. De pelika is nog in de te vinden. Nog niemand kwam zo stellen het toch tot stand. De pelika die elke keer tot geslagen. Het was een vriend. India in a field of Het het Slimd alles is het lukt maar voor iedereen. Ons doel is die we allemaal voor succes. Als het excelsior, op ons gemet je drie. Fijn luister de wijze van mij. muziek. Elke klank, elke zang, elke knal, elke schaal is een uiting van geluk. O, de muziek. Al een welbekend lang gewend brengt hij het land onze liefde weer terug. U lied. Dat men niet heeft gezongen, verweet men niet, van muziek is voor ons, van ons land, als een stuk. Over het water wordt het donker, en alle luiken zijn toe. Zo bij het sterrengeplonker, komt mij druk slecht de moed. Ergens daar in een bapurne speelt iemand harmonica. Daar wordt gezongen, gedanst en gesprongen en klinkende tonen wel draag. Op muziek. Elke klank, elke zang, elke knal, elke school is een uiting van geluk. Op een muziek. Alen wel de lang gewend brengt hij het land onze liefde terug. U maakt lied dat men niet heeft gezongen vergeet men niet van a Dit is voor ons, van ons land als een vut. Men is niet gezongen, vergeet me niet, want van is dicht, is voor ons, al ons land als een vlucht. Heel goedendag en welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl. Fijn dat u allemaal weer luistert. U hebt kunnen luisteren naar Albert de Boei, Popperie van Liefdesliedjes uit 1924. Albert van Leer en Herman Tolle, Harmonica Jim 1929. Ab Valkenburg, De Triomf van de Pelikaan. De pelikaantriomf uit 1933. August de Laat met Havenmuziek uit 1938. U kunt nu gaan luisteren naar Harry Hudson's Melody Man, Cuckoo in the Clock, Bob Scholten Tiptop Parade, Bauke en Kila, kleine Spaanse dame. Duwe Hofman als de zon schijnt door de ruiten uit 1927 en Duwe Hofman de ongelukkige Rijkaard uit 1927. Vergeet de artiesten elke week weer een lust voor het oor. Veel luisterplezier! Een lekker bakje koffie terwijl je luistert naar vergeten artiesten met Mike Winkelman. tiny bird that loves to make a third in a cozy room where lovers meet. And the three can be best of company, for he's so delightfully discreet. So every hour he sings from night till morning, flapping his dainty wings to give you warning. Never to waste an hour of bliss, not to forget the parting kiss, go, go. But that's what you say. Blumen dropen, the rain rested. Van de schemering in het bleke licht der maan, zag ik in de open keukendeur voor het dier Susanna staan. O oh, Susanna, zie hier wat ik je bied, zit een bagno met vierknaren van meer bezit. Zijn ook de dromen bedroog, de zorg en het leed. De menauwdromen dromen vergeet. Na de nacht komt de dag verder. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen kijkt iedereen de glunderlach aan. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zullen zorgen van vandaag niet meer bestaan. Morgen zijn de spoken van het heden. De beste vaart behoren tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal er alle de leien dat je gaat. Voor ik in stilte lijf. Want in mijn leven komt nooit meer een ander. En ik blijf hier in mijn eenzaamheid. Ik zal zo graag, zo graag, zo graag gaan trouwen. Eet u. Zo niet. Ik zou zo graag, <tie> ha, ha, ha, zo graag gaan trouwen. Een huid met een tuintje gehuurd Gelegen in een gedeeld gebuur En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk Hoor ik mij net als een koning zo rijk In je ogen staat geschreven wat je mond niet zeggen hoor. Waarom lang nog overwegen? Als je half kreeg vrouw. In je ogen staat te wreven. Wat je mond niet zeggen woord. Waarom langer nog eens weven? Als je denkt ik hou van jou. Wanneer de kermis komt in het land, ik ben niet meer van rang en stand. En jong en ouder, groen en klein wil me genieten van Vestijn. Dan gaan de zorgen aan de kant. Wanneer de kermis komt in de land, ik ben niet meer van rang en stand. En jong en oude groen en klein wil me genieten van Pestijn. Dan gaan de zorgen aan de kant. Dat dur ben konneten fijn en dur niet te blijven voor een Waar het pijn doet van dan andere taal de Nog een alarmbel. Ben ze allemaal op hier dat ver niet opleeft. Jij kreet de zwanzen dame, temperen samen? Het kookt al mijn zwanzen bloed. Okay, maar heeft het daar een dame, een dame, zo goed? je kleine van dame, en woorde me niet samen, van op, want ik ben comfortie. Mijn hoofd bedenkt een miljoen pietees dat meegt helemaal. Hoe je Als ik naar moet, de Van de moed in Wat een jonge man! Jij kleine dame, ze horen samen. een Zwarte buurt. Jij dame, als kleine dame, samen. Wat toch jammer, ik ben als de staat van de wat als de van de ja, dat is ben niet dat is ook niet nodig, want ik bevond, dat is heel wat waar. Want is de dat eeuwen haar. Alle de lucht de vrede neemt dat is schaal op haar. op het zomerkamer, een de van deze niet. Maar toch zing ik hier nog, het hoogste van al de zon. Door mijn dan is mijn oren door de de de Ik niet midden denk iedere nacht op dat in elkaar, niet dat we me los gaan slapen, denk dat ik iedere nacht maar terug. En het zwarte troepen en opwaken, zie ik in de modderdraad, vragen er keus. de zon, geeft, de zon de voor de reuzen, dan is voor de Oh. Mm -hmm.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 Het is ongelijk voor een de een heeft veel. de ander. De een met zijn wil, de ander met zijn overgezind en een weerskarend steen. Terwijl de een in wilde baan zit, de ander in de nood. Er heet met vrouw en kind niet meer dan een schaamloos stukje broos. Maar toch ben ik niet onder de indruk. Is geen geluk wat men vaak ziet. Wat heb je? Aan ons schitterende villa, waarin je als een koning droomt. Wat heb je raad als je altijd in de wilde, echter niet in vrede woont. Dus wees niet los op een ander, want heb je een brood en een kind. En ben je goed, zowel nu, dan ben je de miljonair, mijn Ik heb niet het geld voor een automobiel, maar het is er niet voor geen. Wat heb ik geen duppie meer voor de tranta's, maar ik met mijn twee. Geen veen horde vervaar, wie met een flesje druppel zek. Mijn vrouw die zegt, kom maar oh, met Jos, wat laat met spek, dat eet wij wijn ontwikkelen, en zegen hem met de volle mond. Wat, wat heb je, je aan ons gisteren op de villa, villa, waarin je als de ons op koning kon? Wat heb je aan ons altijd in de regen? In vrede woont. Dus wees niet jaloers op een ander. Want heb je al een vrouw en een kind, en ben je broertje nu dan ben je een miljonair. mijn vriend. U gaat nu luisteren naar Eduard Jacobs, grappige kindervragen en antwoorden uit 1909. Draigo's band Ik liebe dich und ik ken dich nicht uit 1934. Willem Berking, Tempo, Tempo. Eline Stanley, My Mammy, wel bekend van L. Jolson, maar dit is het origineel. L. Boli, The Touch of Your Lips. En Ben Burney en his orchestra featuring Frank Luther, Ten Little Miles from Town. En natuurlijk de onvolprezen grote Kees-Korbijn, achterstandswijken. Dit was vergeten, artiesten weer voor deze week. Graag tot de volgende keer. En u weet het, woorden houden op waar muziek begint. En elke week weer een lust voor het oor. Bedankt voor het luisteren en deel dit programma met zoveel mogelijk mensen. Dank u wel. Fijne dag nog allemaal, waar ter wereld u, tu, u ook bent.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 vragen en antwoorden. Een jongen was uit school gebleven en zegt er terwijl hij daarbij lacht, ik kon onmogelijk komen meester omdat er een broertje is gebracht. Moest jij dan voor het eten zorgen? Come and fling the mess Ritterant de, de kroon, wat doet je zuster met haar vrijer? Vroegen moeder aan haar jongste spruit, ben je er altijd bij gebleven? Want you leuk samen nu. sunshine flares Mammy, just to hear you talk Mammy, you bet your life I'd walk a million years The Blanca Totter in the Blue. Away, and it's ten to one that you want to stay ten little miles from home. <laughs> Goodbye, sending. Was goodbye and au revoir to the volgende keer. Thank you. Duizend oren horen s'avonds avonds het sympathieke, goede nacht in den ether door de Afro.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 En wel te rusten. Wel te rusten, nacht. Daar vroeg gaat nu sluiten. haar dag, is volbracht. De nacht en bel ter rusten. Luisteraars slaapen nu, daar De avro gaat nu sluiten. Bel ter rusten.